Luisteraars en van harte goedemorgen. Dit is de Stichting Radio Omroep Suriname, de SRS de Paramaribo. Vandaag, vrijdag 20 juli 1984. Hiermee maken wij een aanvang met de uitzendingen van de Stichting Radio Omroep Suriname, de SRS de Paramaribo. Ik wens u alvast een aangename luisterstemming en vooral een heel fijne vrijdag toe. Kerstin ja, van Luhamar aan de Muscare. यह संस्था ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन एसआरएस जहां से प्रति में सारे पांच बजे तक यह कार्यक्रम हिंदी प्रोग्राम आपी तक पहुंचाया जाता है उम्मीद है जिस तरह से यह प्रोग्राम पेश करेगा आज शुक्रवार सुबह की प्रोग्राम आपको अवश्य पसंद आएगी आपका अनूपर रुबेन Dit is 3 en een half minuut over half vijf. Tien en een half minuut over half vijf. Dit is de Stichting Radio Omroep Suriname, de SRS de Paramaribo. De volgende week is Andy er op de vrijdagavond neem ik aan. Want hij is ook echt uh, de man met uh, een beetje tiener bloed in zijn lichaam. Hij is nog lekker ook uh, bezig met het hit gebeuren. Dus neem ik aan dat. Uh, de directie ervoor zal zorgen dat wij ook Andy krijgen op de vrijdagavond. Ik vals niet hoor. Maar ik weet dat uh, hij ook uh, bereid zal zijn om die nationale hitlijst te gaan verzorgen in het weekend voor u. Ik wil u heel hartelijk dank zeggen voor uh, het willen luisteren naar de Big Sound op deze vrijdag. Lopende naar de zaterdagmorgen toe. En u alle toewensen aan wel te rusten indien u nog niet naar bed gaat. Succes met alles wat u gaat ondernemen of wat u nu bezig bent te doen. En graag tot straks. Dan is de Big Sound er weer met een volgende uitzending. Srimi Jwiti, Drink, Jwiti, Drink. Vanuit de studio van de Big Sound. Orlando Karamatali, Lucien Pinos en Marlon Nora. Luisteraars, goeiemorgen. Beste mensen, wij zijn simultaan. Bernat heet u geluisterd naar Jogo Pre-serie op de 500 meter band. This is the big sound on 500 AM. FM mono 93.1 megahertz. And FM stereo 96.4 megahertz. Mensen op de 500 meter band, good afternoon. Each and every day. The DJ's of radio SRS are doing it especially for you, and we know that you like it. It is 5 over half 2. The big sound of the woensdagmiddag. Meneer Dieter, gaan we aan het woord laten. Goedenavond, luisteraars en welkom bij deze avonduitzending op de woensdag van de Big Sound. Het is drie minuten over tien. Ik ben Sjoe nooit meer en ik ben er tot vannacht één uur. Drie minuten voor half elstens is het nu en u bent nog steeds afgestemd op de SRS de Big Sound. De SRS, de stichting Radio Omroep Suriname, de Paramaribo. Het is elf uur, uw aandacht voor het nieuws. Welkom, beste vrienden, bij dit nieuw uurtje jazz op de radio. Swingende jazz tot twaalf uur. In de uitzending van de SRS, luisteraars, wij vragen thans uw aandacht voor de wachtdienstregelingen voor... Ja, part. Transmitters per, jochisara soeenaam sunta hai, SRS program. Is iliee, barbaazara golkeje, que jei program hai, ja per aapke program persoon kan na hai. Is iliee, que program hai, joe luk sunte hai, ja data. Dit is luisteraars het programma Teleforum via radio SRS te Paramaribo. Iedere donderdagavond, vandaag hebben we een aanvang meegemaakt. En iedere donderdagavond kort na de nieuwsuitzending van 10 uur zullen we bij u zijn met het programma. Tokale radio Dit is de uitzending van de Stichting Radio Omroep Suriname, de SRS, de Paramaribo. Het is nu drie minuten over zeven. We vragen u uw aandacht voor herhaling van het uitgebreid middagnieuwsbulletuig. De nieuwsdienst van de Stichting Radio Omroep Suriname, de SRS, op vrijdag 5 oktober. Is die wachtig jaren minuut huwige sarissaat betschker? De tijd inmiddels 11 minuten over half 8. Via de stichting radio omroep Suriname de SRS de Paramaribo. Your broadcasting station number 1. SRS op AM 500 meter, FM mono 93.1 MHz, FM stereo 96.4 MHz en de korte golf in de 60 meter band met een keur aan programma's. We noemen u slechts Nieuws en Actualiteiten, Sport Marathon, de, de Tienerprogramma's met Gil, Marjorie en Jiten, de, de moedersuurtjes met Lillian, Luz en Andy, Look What I've Done to My Song ma, Memories, Los Losinanga Borbori, Instrumental Hour, Oud Goud met Paul, The Friday Night Happening waarin opgenomen de Nationale Hitparade, Muziek allerlei, Wachten op Middernacht, PZN, enzovoorts, enzovoorts. U merkt het. Het zijn de programma's die het hem doen. Daarom de SRS ook voor u. Uw toestel, dames en heren luisteraars, is afgestemd op de stichting Radio Omroep Suriname, de SRS de Paramaribo. We zijn te beluisteren op de 500 meter middengolf FM Mono 93.1 MHz. Op de FM-stereoband 96.4 MHz en de korte golf in de 60 meter band. We maken nu een aanvang met het programma SportExpress. Bedankt, hallo sportvrienden in het staddistrict en in het verre binnenland van Aten. Goedenavond en ik zou zeggen welkom tot deze directe reportage via de stichting Radio Omroep Suriname, de SRS. sucesso chega até você com os cumprimentos da sua estação do balanço. Rádio SRS de Paramaribo com o seu locutor. O disco jockey do ano em 1984, Cara. Tudo bem. Vamos nos preparar para receber o nosso locutor, Cara, na Rádio SRS. Tudo bem. En dan is het weer vrijdagavond. Dat betekent de hoogste tijd voor de nationale hitparade via uw favorite station. De nationale hitparade via uw vriendelijke reus. De Big Song. SNS. Dat was de vorige week nog. All the time hit Hit album of the Week. Hit gebeurt? in de van de Stichting Radio Omroep Suriname. Ja. Hebben hem vertipt. Dit week als glamour. nummer 22. That above Vijf en een halve minuut over alle vellen. Is het bij de Super Big Sound? Einde van deze korte nieuwsuitzending. Sounds nice. Tip for eight with, with your man. Prokslag twelve hours. Baseros with the news. Baseros, pamirang sarat ng atin tempoypon sa punto Kulo kapaksani kaksiyaran kito. Matur kesuwun sami mitangetaken menawi engken tak lendonipun anggen kulon nyaraken seminggu muput. Kula maaf. Kantun obilecing setemawan. Ora nom-noman programamu sesuk. Mantenak sirtene nyarke. Piramale. Kantun obilecing kembangale. Jeng Senen Tunggil Studio lan Tunggil Wanci.